Nog nooit in de geschiedenis heeft het Belgische nationale voetbalteam zo hoog gestaan op de wereldranglijst als nu. Door de overwinning van de Rode Duivels op Schotland zal België in ieder geval op de zesde plaats terechtkomen. Ze gaan Nederland, Brazilië, Kroatië en Portugal voorbij. De wereldranglijst is medebepalend voor welk land er straks op het WK groepshoofd wordt in de poolfase. En dan het weer. Vanmiddag vooral in het westen zon, in het oosten bewolkt... en hier en daar een bui vanavond overal bewolkt. Komende nacht gaat het regenen, morgen vooral in het oosten veel regen... en het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Den Bosch... staat tussen Klopend Batendorp een Beste 5 kilometer. A15 richting Rotterdam... tussen Afleerdam en Gorkum 6 kilometer. Je kunt de Beste bij Klopendel omrijden via Den Bosch-Waalwijk... over de A2 en de A59. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd... bij Nieuwekerk aan de IJssel. staat 2 kilometer file en de rechterreis ook is daar afgesloten. Door werkzaamhedenvertraging op de A28... Als richting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 nrc.nl/ja. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avro. Hans Smit. Ja, terwijl de Einstein Barbies hier hun kisten inpakken en vertrekken naar de volgende, volgende optreden heb ik hier twee gasten aan tafel. Barbara Stok. Zij is uh, stip tekenaar. En nu is ze uh, twintig jaar van haar leven. Kan je dat zeggen, Barbara? Uh, samengevat in het boek Lang Zal ze leven? Ja, klopt. Dat is toch jaar. Weer 20 ja. jaar. Weet ja. je nog wat je, jouw eerste tekening was ooit? Uh, ja, dat weet ik nog precies. Dat is een uh, zelfportretje waarin ik. Uh drank naar binnen, werk en helemaal dronken ben. Een heel leuk tekening. Toen dacht ik, ja, hier zit wat in. En hangt dat nu nog ergens boven je bureau of zo? Nee, dat zit ergens in een lade. Heel veel weggestopt of gewoon je weet wat ligt? Nou, ik kan het vast wel vinden als ik even zoek. Ja, goed. Praten we straks verder ook aan tafel Marijn Rademaker. Hij is vanavond te zien tijdens het Balletgala, dat is de opening van het uh, seizoen van het Nationale Ballet. J jij danst normaal je danst in, in, in Duitsland. Je bent eigenlijk even te gast, hè? Dat is het, toch? Ja, even eventjes, terug. Ja, even terug. Ja. Heel leuk. Ja, is, hoe voelt dat om, om weer uh, dan in Nederland te zijn? In... Ja, voor mij is dat heel bijzonder, want ik, heb, uh, 14 jaar lang, ik ben nu 14 jaar bezig in Stuttgart in Duitsland. En uh, een paar jaar terug zijn Ted, Ted Bransen, de artistiek directeur van Nationale Ballet... en ik in uh, contact gekomen om een uh, vaste gastcontract uh, nou ja, te regelen. En mm -hmm. um, dat was sinds tien jaar de eerste keer dat ik weer in Nederland danste. En om terug te komen, want ik heb in Den Haag gestudeerd... Ja. Dan, en in je eigen land te dansen, is fantastisch eigenlijk. Ja, ja. je krijgt wel langzaam een Duits accent, weet je. Ja, weet ik, ja. <laughs> ja, uh, ik wil even met je gaan luisteren naar Hans van Manen, want die, uh, die zei iets uh, over jou, die hebben we gisteren even gebeld. Moet je even luisteren? Uh, ik ik zou zeggen dat hij op dit moment een van de beste, nou, de beste Nederlandse danser is. Ja, dat durf ik rustig te stellen. Hij is buitengewoon veelzijdig. Dat is een kwaliteit die niet iedere danser heeft natuurlijk, maar die heeft hij wel. Het is ook een bijzonder aardig iemand. En dat is buitengewoon prettig als er een danser is die begrijpt waar je mee bezig bent. En dat meteen gestalte kan geven. En dat kan hij. Zo. So. Dat is niet de eerste de beste die dat zegt. Wat, wil je nog reageren op wat de zegt? Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder als onze meester, meester van de Dans zoiets uh, over. Je zegt, dus ja. Hij, ja. Ja. jeetje. <laughs> jeetje, sprak hij. Ja, ja, de meester van de dans, dat, uh, dat is hij wel, hè? Ja, dat is hij zeker. Heb je wel eens met hem samengewerkt? Ja, een paar keer. Hij, uh, we hebben een paar stukken van hem in, uh, in Stuttgart gedaan. En ik heb ook hier two pieces voor het gedaan met uh, Igoné de Jong. En uh, ja, als ik hier ben, is hij er natuurlijk bij. En hij is ook naar Stuttgart, Stuttgart gekomen. Dus dat is altijd. Uh, Heel ontzettend bijzonder als hij erbij is. Ja. Maar hij heeft veel te vertellen. Ja? Ja. Kun je veel van hem leren? Ja, gewoon uh, hij is. Nou ja, niet de jongste meer. Maar hij doet een pas voor. En je ziet meteen het karakter van de pas. En wat hij uitstraalt. Dat, dat is gewoon. Uh... Belangrijk. En de woorden die hij gebruikt, zeker uh, op het Nederlands, begrijp ik dat best wel. Ja, het is mooi dat je, dat je dezelfde taal spreekt ook. Dezelfde taal qua ballet natuurlijk. Je ja. Ja, ja, ja. hebt net een repetitie achter de deur, Geen net, uh, want vanavond is dat gala. Ja. Het is, uh, heb je nog kunnen douchen of moest je, moet je Rush ras hier naartoe meteen? Nee, ik heb kunnen douchen. Yeah. Ja, dat was allemaal oké. Okay. Ja. Het balletgala is, is de opening van het seizoen van het Nationale Ballet. W wat doe je vanavond? Uh, ik dans een solo van uh, Edward Klu. Op een Nocturne van Chopin. Um, heeft eigenlijk geen verhaal. Het is erg intiem. Um, ja, je moet eigenlijk komen kijken en het zelf zien, zou ik zeggen. Ja, ik, moet, ik ga naar een voorstelling vanavond. Ik kan niet overal tegelijk zijn, maar. <laughs> Dat is uh, Barbara misschien. Barbara, ga jij vanavond naar het uh, Nationale Ballet kijken? Het lijkt me heel mooi. Ja? Ben, ben je een balletliefhebber? Ik ben uh, nog nooit in mijn leven naar een klassiek uh, balletstuk geweest, maar dat is wel een van de dingen uh, op mijn lijstje die ik ooit nog een keer wil doen. Zo'n zo lijst van de. dat moet nog een keer gebeuren? Ja, nou, dat zou wordt. ik heel graag een keer willen zien, maar vaak hek uh, ik aan tegen de prijs. Mm. Ja. Nou, misschien kunnen we iets regelen <laughs> achter de Het was geen hint. <laughs> nee, ja, het klonk wel zo eigenlijk. Ja, ja. Marijn, het leuke is, je, je, je bent een sterdanser, Je, je danste al jaren in Duitsland. En het, is een, het is een feest als je dan even hier bent weer. Maar je bent ooit bijna voetballer geworden. Nou. Ja, toch? Waar heb je dat gelezen? Of ja, dat, dat hebben we bij onze research gedaan. Je, je, oh. je, had, je had net zo goed voetballer kunnen zijn. Nou, laten we het zo zeggen. Ik vond voetbal en tennis echt ontzettend leuk. En ik had ook wel talent. Maar ik moest dan met uh, tien jaar... Ben ik, ben ik opgehouden met voetballen... omdat ik dan voor ballet koos. Dus ik denk niet dat we dat zo kunnen stellen. Nee, maar ze zeiden wel al... Van dat je de manier waarop je je bewoog op het, uh, op het veld... Uh, dat het al bijna als ballet was. Ja, mijn, tra mijn trainer zei... Uh, Zie je wel. Marijn is een danser op het veld. Nou. Ja, ja. ja, ik ja. moet aan denken. Johan Cruijff, er is ooit een film geweest... waarin beelden van Kruif te zien waren... en van Clint Farah, een danser, oh. door elkaar gesneden. Oh, dus omdat gezegd werd van Kruif ook dat hij als een balletdanser... Ja, dat, dat heb ik gehoord. Ja. Ja, ja. Dat is een film van. Nou, oh, dat moet ik ze zien. Ja, leuk. <laughs> nou, misschien als je ooit zomergast bent of zo, dat je hem kan laten zien. Ja. Ja, ja. Um, je danst inderdaad bij, bij Stuttgart. Is, is, uh, is dansen bij een Duits gezelschap is dat iets totaal anders... dan wanneer je hier bij het Nationale Ballet danst? Nee, dansen blijft hetzelfde. Ja, goed, dat snap ik, maar... De, de, de danscultuur... Um, ja, ik vind dat heel moeilijk om te vergelijken... want ik ben hier bijna nooit... Um... In Duitsland zijn er ontzettend veel theaters. En in elk klein stadje is een theater en daar is heel veel subsidie voor. Dus in, in dat opzicht verschilt het wel erg met Nederland. Want in Nederland zijn geloof ik vele kleine dansgezelschappen mm -hmm. gesloten. Omdat er te, te weinig geld voor was. Ja. In Duitsland is er ook wel een beetje gekort. Maar um, de kleine dansgezelschappen blijven heel erg bestaan. En is, dus hebben ook, uh, of er is veel experiment op het, in de danssector. Mm -hmm. Dus dat is wel een verschil. Ja, yeah. Ja, ja ik, ik weet van uh, Johan Simons, is een theaterregisseur. Die ook de, de, de zeg maar artist die leider was van de München naar Kammerspielen in, in, in München. Die zei dat de, de sfeer anders is. Het is een hele nou, bijna ambtelijke organisatie uh, waar je mee te maken hebt uh, in Duitsland. Meer dan hier. Maar da, daar merk je als danser niks van waarschijnlijk. Nee, nee. Dat, nee. <laughs> en uh, uh, is, is de. Uh, hoe, even kijken hoor, je, je carrière is heel snel gegaan, hè? van, van, van demi-solist, het, het, het, ben je in één keer doorgegaan naar slow, solist, dus je hebt een soort tray dan overgeslagen, heb je geloof ik in Duitsland, ja. klopt dat? Ja. ja? Gaat, gaat het daar sneller dan hier? Of? Uh, nou, uh, Riet Andersen, directeur van het Stuttgart-Aballet, geeft jonge mensen heel snel de kans om iets te doen. Hij... Uh, en uh, ik mocht de, de première dansen van Lady of the Camellias um, van John Neumar. En ik was toen half solist. Dat was al heel iets om als half solist zo'n grote rol te, te dansen. Uh -huh. um, en toen na de première werd ik opeens uh, tot eerste solist bevorderd. En um, nou, dat gebeurt bijna nooit. En... Um, het gebeurt nu wel vaker. Ja, niet dat je een rang overslaat, maar dat je uh, als jong persoon uh, gepromoveerd wordt. Want uh, ja, dat is wel zijn, uh, zijn visie in het ballet. Mm -hmm. ja. En uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja, punt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Kom, kom je ooit nog, nog terug naar Nederland? Of zeg je van de Duitse? Uh, dat bijvoorbeeld mij zo goed... Uh... Als vast uh, bedoel, ja? bedoel je? Um, nou, ik... ik ik ervaar Stoetka als mijn huis, als mijn thuis. Dus uh, ik, ik zit uh, goed op mijn plek, heb een eigen plek opgebouwd... daar ook op in, in de company, in het repertoire. Dus um, ik ben hier heel graag als gast en ook als vaste gast... Maar ik heb daar wel mijn leven, dus ik denk wel dat... En ik ben al 31, en zo lang kun je ook ja, niet dansen. Je bent dus, al 31, jaar, ja, ja. Nou ja, als danser is dat best wel... Uh, nu, nu zit je bij de top, en dan, nu gaat het dan weer een beetje naar beneden langzaam, denk ik. Ja, ja goed. Nou, dus uh, we, we moeten maar blij zijn dat je af en toe dan hier bent. Zoals vanavond uh, op het theatergala in het, uh, in het muziektheater. Dankjewel, Marijn. Dankjewel. Uh, de bus. Ja. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met, met Marjan Mudder. Vanavond speelt ze op het Zeeland Nazomerfestival in Middelburg. Samen met Ad van Kempen en Johnny Krijkamp-Junior. Die staat ze in de voorstelling zomergasten naar Maxime Gorky. Eh, Marjan, goedemiddag. Waar ben je op dit moment? Ik ben uh, nu in Domburg. In Domburg. Oh, dat is mooi zeg. Prachtig. Ja. we hebben even een, een, kleine, een kleine detour gemaakt... Ja. Zodat we even van het weer kunnen genieten hier in Donburg. En dan gaan we zo meteen naar, door naar Middelburg. Ja, je speelt in de open lucht. Dat is ook een beetje eigen aan dat Zeeland Nazomerfestival. Zomerfestival. Um, ja. Heb je dat vaker gedaan? Want is, neem ik is anders dan wanneer je in de zaal staat te spelen. Ja, het is heel anders. Ik heb het nooit mm. eerder gedaan. Ik heb wel een keer op de parade gestaan, een aantal jaren geleden. Mm -hmm. Maar echt in de open lucht, dat is, dat is wel... Het vereist ook een andere techniek omdat je heel erg moet oppassen dat, uh, dat je stem niet wegwaait, bijvoorbeeld. En, en, uh, en je moet het publiek er veel meer bij betrekken, omdat mensen veel eerder uh, afgeleid zijn door allerlei omgevingsgeluiden, bijvoorbeeld. Of, ja, en nou denk, ja, er gebeurt uh, van alles natuurlijk. Dus, uh, je, het, uh, het, het vereist een, uh, meer concentratie, en, maar ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. Ver, uh, vereist het ook een andere voorbereiding op de voorstelling? Uh, nou, eigenlijk heb ik veel minder voorbereiding. Omdat normaal gesproken dan ga je naar je kleedkamer en dan pak je je kistje uit en ga je rustig opmaken. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat is er nu allemaal niet. <laughs> dus ik, uh, ik stap uh, opgemaakt in de bus. En uh, het enige wat we daar doen is dat ik, uh, is dat ik mijn, uh, mijn jurk aantrek. En dan ben ik klaar. Ja, dus er is eigenlijk geen voorbereiding. Nee, heb je wel een beetje een ik normale neem, kleedkamer of, op... of ook niet? Zeg je? Heb je wel een beetje een normale kleedkamer, of ook nee. niet? Nee. nee, als we geluk hebben, hebben we een tent... Nou, ja. Waar we ons kunnen verkleden. Ja. En, uh, en soms, want we spelen ook op landgoederen. En dan is er vaak wel een, uh, een huis wat, wat, uh, wat we mogen gebruiken. Waar dan een kamer wordt, uh, wordt, uh, uh, uh, uh, beschikbaar wordt gesteld. Om onze kleren op te hangen. En waar we ons eventjes kunnen verkleden. Maar zoals nu hier in Middelburg. Daar, uh, daar hebben we alleen een uh, party tent. Waar we ons even kunnen terugtrekken om ja. ons te verkleden. Is en een voor een deze gezicht. niet Nee, nee, verder is de, de wijdse er Prachtig. Zijn er nog kaarten voor vanavond? Nee, het is uitverkocht. Uitverkocht. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die niet, die niet komen opdagen. Dus mensen kunnen dat altijd proberen. Ja. En we staan volgende week nog in Groningen en in Assen. Ja, tot mijn 21 september in het Groningse Middelstum en in Assen. Marjan, veel succes vanavond en bedankt. Dank je wel. Dag. Oh, dag. Dit is Opium. Dit is Opium. Um, ik ga zo met Barbara Stok praten over, uh, over dat boek... Uh, Hallo. Uh, uh, ja, uh, maar eerst even de culturele tips uh, wellicht. Uh, Marijn, heb jij, een, uh, heb jij iets uh, gezien, gelezen, gehoord tussen de repetities door, waarvan je zegt dat is uh, de moeite waard om, uh, om uh, nog even hier te melden? Of uh, overvalt het je nu? Uh, nou, Hans van Manen uh, heeft heel vroeger, als we komen weer even bij hem terug, heeft korps gemaakt. Dat uh, het Nationaal Ballet brengt een programma uit over het lichaam van het uh, Nationale Ballet. En dat uh, heb ik vroeger ook in Stuttgart gedanst. En zijn we hier naartoe op Tournee gekomen. En dat is een prachtig stuk. Korps. En wanneer, wanneer is dat te zien? Oh, de, ik geloof uh, ja, over twee weken. Bijna. Oké. Okay. Ja. Goeie goede tip. Uh, Barbara, heb jij een, uh, iets, iets gezien, gelezen, gehoord? Ja, ik ben Taskomt nou een boek erbij. aan het lezen. Ja, want ik, ik, ik, ik ben niet zo goed in namen. Dus hoe heet het nou ook alweer? Het nou en dat nou is wel weer? een mooi boek... Uh. Springvloed van Burry Lind. Burry Lind. Klinkt als een uh, Noorse Scandinavische thriller, of? Ja, uh, door scenario schrijvers ges geschreven, dus zit flink tempo in en uh, okay, Dus dat uh, ga ik straks in Jure, de trein klinkt. terug weer ja, verder lopen. We zit het op de site? Ja, ja, lijkt me goed. Je, je, te, je tekent al uh, twintig jaar, meer dan 20 jaar, autobiografische strips. Vaste lezers die kennen je door. Uh, Ken je daardoor alsof, alsof je de buurvrouw bent. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Um, en die weten alles van het geploeter uh, met... Uh nou ja, ik noem het maar even het eerste orgasme. Uh, Barbaras liefde voor harde muziek, haar ervaringen met anti-rimpelcreme... en de voortdurende zoektocht naar de zin van het leven. Uh, en wie haar nog niet kent, uh, Barbara, die kan de schade inhalen... dankzij die verzamelbundel die nu is verschenen. Uh, lang zal ze leven ligt hier op tafel. Uh, kennen de mensen jou door, door, door de strips of kennen ze het karakter Barbara Stok? Um, nou, ik, uh, ik heb gemerkt dat de lezers een heel verschillend beeld van me hebben. De ene die denkt van, oh, dat is een hele onzekere, onzekere vrouw. En de andere denkt van, oh, dat is een stoer mens. Dus iedereen die leest er waarschijnlijk in wat ze zelf willen. Alleen, ja, dat maakt ook verder niet zoveel uit. Het gaat niet over mij, het gaat over... Uh, een, een, een karakter of een vrouw? Of... Een, ja, een doorsnee Nederlandse vrouw. Ja. Met een eigenlijk vrij doorsnee ja. Nederlands leven. Maar wel in hele... Leuke, komische, ja. scherpe strips. Maar, maar je had het wel van, van, van heel dichtbij. Of want ik, ik las ook ergens, je bent ooit. Ik begon als journalist, fotograaf. dat beviel je helemaal niet. En daarna ben je strips uh, gaan, gaan uh, maken. Ja. En ik, ik, ik, ik, ik las de bundel deze week en daar komt exact hetzelfde in voor. Dus er zijn wel dingen die je van heel dichtbij haalt. Ja, klopt. Ik, ik uh, schrijf over uh, ja, belevenissen en observaties. Uh, alledaagse belevenissen en observaties. Dus ik put het uit mijn eigen leven. Maar soms... Uh, gaat het wel over wat grotere onderwerpen... en dan uh, vertaal ik dat naar een alledaagse situatie in mm -hmm. een strip. Ja, en, en hoe zou jij je strip zelf omschrijven? Waar is een echte stok direct aan herkenbaar? Hmm. Ach, dat is moeilijk. Nou, ik, ik, voor mij is het, het verhaal het belangrijkste. Dus ik ben, dat, dat is ook mijn kracht, dat ik, dat ik goede verhalen weet te vertellen... als ik het zo mag zeggen... Uh, uh, de tekeningen daar zijn wel, is wel eens wat kritiek op. Maar ja, dat, dat, die passen wel heel erg bij de verhalen. Dus het is niet, ik ben geen, uh, geen Rembrandt of zo, dat, dat is duidelijk. Maar ik weet wel met, met hele simpele lijnen uh, ja, toch wel raken te, te, te treffen. Het nou ja, is een hele kromme zin wat ik nou zeg. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Bedoel, ja. Je houdt het liever simpel dan dat je het ontzettend. Uh, uit, nou ja, met, met, met, met een paar lijntjes kun je gewoon al heel veel uh, ja, gevoel uitdrukken. En uh, ja, dat, dat ja. is denk ik ook wel weer de kracht. Van. En het, het lijkt een beetje um, ja, heel los uit de hand getekend... alsof het allemaal heel makkelijk en snel gaat. En dat, daardoor uh, benadrukt dat wel een beetje dagboekachtige karakter van de verhalen. Alsof het inderdaad zo even snel is opgetekend. Ja, alsof, het een, alsof het een dagboek is, maar dat is het nadrukkelijk niet. Ja, ja het lijkt alsof het heel makkelijk is getekend. Is, is dat niet zo? Ben je lang aan een strip bezig? Ik ben, uh, ja, nou, dat inloop, ik ben al twintig jaar bezig, dus dat gaat al sneller natuurlijk. Ja, ja. En, uh, maar, maar zit het ook in de teksten? Van, ik vind het oh, heel belangrijk dat de teksten goed zijn. Dat de dialogen soepel lopen. En dat er zijn ook van die dingen. Dat ziet er dan heel makkelijk uit. Maar daar kan ik soms heel lang over nadenken. Dat het echt natuurlijk als echte spreektaal uh, in de strip komt. Ja, we, we zijn op zoek gegaan naar het eerste interview dat we van jou konden vinden. Uh, oh jee. Ja, kwam het uit in, in 1998. Dat was... Uh, bij het uh, verschijnen van je eerste boek. Dat heette uh, Barbaraal tot op het bot. Um, een klein fragmentje. Ik hoop dat we het kunnen laten horen. Ja, komt het? Ik doe heel erg mijn best op deze tekeningetjes... om ze zo mooi mogelijk te maken. En het wordt toch altijd een beetje knullig. Maar dit, ja, dat heeft ook wel wat. Zou je alles willen? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik heb wel eens gedacht van... stel je voor, straks word ik heel goed. Dan, <laughs> dat Daar zou je niet aan denken. Dat zou toch eigenlijk jammer zijn? Ja, ja ik heb, als ik mijn, uh, die oude strips... die eerste strips van mij weer eens uh, bekijk dan vind ik dat eigenlijk hartstikke leuk. Dan zie ik allemaal dingen van... jemig, wat ziet dat er raar uit en uh, die nek is fout. Maar ik vind het dan toch, het heeft wel wat. Ja, 14 jaar geleden, 98. Mm. Uh, knullig, uh, viel, het woord knullig viel. Uh, mm. be, ben je goed geworden of knullig gebleven? Nee, ik ben goed geworden. Ja? En ik moet zeggen, ik herken wel uh, wat ik zelf zeg. Want nu uh, heb ik dat boek samengesteld. En dan ga je dus door 20 jaar van die strips... ook van, van 20 jaar geleden... En, ja, dan, dan jeuken mijn handen af en toe wel om dan her en der wat dingetjes aan te passen. Maar ook uh, onder invloed van uh, mijn man, Ricky die achter de schermen heel veel doet. Uh, die zegt van, nee, niks meer aan doen, gewoon zo laten. Je moet het uit je handen gerissen, Dit is want goed, zoals je het zou het liefst was, ja. ook het eerdere werk zou je aanpassen. Sommige dingetjes denk ik wel van, ah, dan had ik nu iets anders gedaan. Maar... Ja, ja. Is er ook een, voor, voor jezelf ook een ontwikkeling dat je zegt van, ik bijvoorbeeld meer met, met tekst gaan werken. Of met, met grafische middelen. Of met, ook, er zijn ook strips met een foto achtergrond. He? Het landschap waar je karaktertjes zich in bewegen. Is ja, dat gaandeweg? Ik, ik heb in de loop der tijd verschillende experimenten gedaan. Er zit ook een heel verhaal in het boek. Um, dat heet Over de levensgenieter die haar angst voor de dood wil verdrijven. En dat zijn een stuk of dertig pagina's. Uh, wat helemaal getypte tekst is. Met ja. tekeningen die met, met potlood alleen getekend zijn. Dus een heel, heel ander uh, type verhaal. Ja. Dus zo, ja. Experimenteer ik. Ja, waar, waar, je, waar het gaat om, uh, om de angst voor de dood bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, uh, en, en om uh, ja, wat, wat is je plek als mens eigenlijk in het in het bestaan? Ja, maar de, de ontwikkeling zit hem ook in de onderwerpen van de, in het begin ja, als twintiger uh, gaan verhalen over andere dingen dan als uh, bijna veertiger natuurlijk. Ja, dat ja, er komen andere uh, dingen. Het blijft persoonlijk al, al moet je, zeg je dus eigenlijk van ja, het is het is Barbara Stok, maar het is een karakter. Toch? Ja, het is soort, ik, ik vergelijk het een beetje met Seinfeld. Die, heeft ook, uh, die maakt uh, uh, zo'n uh, sitcom waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Maar ja, hij, ja, het gaat over zijn leven, maar hij is het niet letterlijk. Ja, nou is het Twintig jaar Tips, uh, klinkt ook als een soort van afronding. Waar <lacht> gaat een volgend ja. boek over? Wat? Ja, nee, een nieuw begin <lacht> of zo. Ja. ja Weet je dat al? Is, is dat... Nee, ja, nee. Uh, nee. Ja, ik heb net weer een, een verhaal gemaakt over een spectaculaire zeiltocht. Dus uh, ik, ja, ik weet niet. Ik, uh... En er komt natuurlijk nog een midlife-crisis aan. Oh, uh, ja, oh ja. je kan vooruit. Ja. <laughs> Lang zal ze leven ligt vanaf aanstaande dinsdag in de winkel. De overzichtstentoonstelling van het werk van Barbara Stok is vanaf 14 september te zien bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Groningen. Dankjewel dat je er was. Ja, en ook uh, deze zaterdag is er in uh, Opium weer ruimte voor uh, nog niet volledig doorgebroken talent. Uh, uh, ze is de dertig gepasseerd, heeft drie kinderen, maar beschouwt haar debuutalbum als haar vierde kind. Heeft vorig jaar meegedaan aan, aan de Voice of Holland. Ze zong nog geen vier woorden, maar dat was al genoeg voor coach Marco Bossato, Die beveelt haar dan ook harte, van harte bij ons aan. Ik beveel die graag aan, omdat ze mij opviel bij de Voice. Ze zat bij mij in het team, ik haar mogen coachen. Het is dus ongelooflijk enthousiast en ongelofelijke drive. Dat is in dit vak ongelooflijk belangrijk ook. Wat ik knap vind aan Mindy is dat ze een, een zangeres en een stem is die um, die ongelooflijk bruikbaar is in, in bandjes. Als band ben je ongelooflijk blij met een zangeres als Mindy omdat ze al het repertoire kan zingen. Dus dat is een reden waarom ik haar aanbeveel. De 80 seconden van ongelooflijk maar waar hier is Mindy. Cause when you're close to me, I feel so good Like no other man ever could make me feel Reason enough for me to talk to you, smile Alleen de hele grote, hè, de, precies binnen de tachtig zo konden klaar zijn. Ja, uh, dat, er is inmiddels ook al een uh, debuutalbum, Inside Out. Mm -hmm. uh, toch? Ja, dat klopt. Ja, en, en vroeger deed je covers, maar nu ben je helemaal op eigen repertoire. Hè? Of, of ja. is het nu een, een combinatie van die twee? Oh, nou ja, nee, we hebben inderdaad uh, afgelopen half jaar, uh, vanaf uh, januari... zijn we druk bezig geweest met een nieuwe band... Om, uh, om vijf eigen nummers uh, op te gaan nemen. En die hebben we in juni hebben die uh, gereleased, zeg maar, op een echte release party. Ja, dus dat is heel erg leuk. Echt ja. uitgekomen, ja. We hebben vorig jaar dus meegenomen aan, aan de voice of Holland. W ja. Wat hou je daaraan over? Uh, aandacht en dergelijke? Nou, dat een stukje dat. Want die mensen hebben je dan ook wel gezien... maar het is vooral de ervaring die je meeneemt... en de dingen die je daar weer in leert... en over jezelf leert... en, en waar, je, waar je vooral zelf wel mee aan de slag gaat. Ja, zeg maar. wat, heb je, wat heb je vooral geleerd over jezelf? Dat je zegt, kijk, dat, dat had ik anders nooit... Uitgevonden. Um, nou ja, goed. Ik denk dat het voor mij uh, in, in het geval uh, dat ik de battle zeg maar niet heb gehaald, was voor mij op een of andere manier wel een schop onder me kont... om te zeggen: well, Oké, okay, nou ja, dan uh, ga ik het zelf wel doen. <laughs> en ja, nou ja, goed. En dan is het een. Is het niet alleen dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat je het gewoon ook doet, zeg maar. En ik heb een ontzettend fijn team om me heen zitten, een hele goede band om me heen. En uh, ja, dan. dan, dan dan moet je het gewoon doen. En, dan, ja. en dat heb ik gedaan. Ja. ja, en de titel van het album is Inside Out. Inside dat betekent Out. dat je, je jezelf helemaal bloot hebt gegeven. Ja, ja, maar, ja met kleren aan dan wel, hè? Ja, dat snap ik <lacht> ook. Ja, nee, nee bedoel ik bedoel er niks mee. Ja. Goed, je nou, dankjewel voor je muzikale bijdrage, ja, Mindy. Veel succes. Oké. Okay. Ja, en heeft u nog een talent in huis waarvan u zegt... nou, dat moet ook vooral in Opium optreden. Opium et afro. Uh, punt, uh, punt .Nl, ja, precies. Vanavond is uh, Opium ook weer op televisie met uh, Cornald Maas op Nederland 2, even over half elf. En Cornald die weet zelf als geen ander wat er vanavond in het programma zit. Wat ga je doen? Ja, inderdaad. Uh, nou, Hoyans, uh, ja, vorige week een kleine uh, voorproefje op de uitmarkt en nu voor het echt. Volle uitzending en ook vijf minuten langer dan vorig seizoen, dus dat is ook fijn. Maar uh, onder andere hebben we het over, uh, waar jij het ook al over had, Koos Breukel, want Jasper Crabé heeft zijn expositie bezocht. En we hebben een reportage over de première van degene die al eerder bij jou te gast was, Ellen ten Damme. En verder treedt Nancham Rosie op, is Suzanne Smitter de schrijfster die een boek heeft geschreven... ...waarin ze vooral de levens en liefdes van de kunstenares Giselle Dailly beschrijft... ...en de dichter Adriaan Roland Holst, nogal nog een roman moet ik zeggen. Joris Lintzen is er voor het culturele nieuws, gaat vast nog even over de reden van Jet maken ...eerder deze week tijdens het theaterfestival. Mm -hmm. En we gaan het hebben over onrustige cellen. Onrustige cellen. Ja, ik weet ook niet precies wat het is, maar cabaretière Pauline Cornelis heeft er een voorstelling uh, over gemaakt. Ze heeft echt last gehad van onrustige cellen. En op uh, haar eigen spitsvondige wijze heeft ze daar een hele geestige en ook wel uh, roerende voorstelling over gefabriceerd. En daar ga ik het ook nog over hebben vanavond. Een gast. Okay, vanavond Nederland 2, even over half elf. Uh, op je televisie. Cornel, dankjewel. wel. Veel plezier vanavond. Ja, en dit was Opium voor deze week vanuit het De La Mar Theater in Amsterdam. Barbara, Slok, stok, ja, stok, stok, stok, staat hier. Barbara stok, bedankt. Marijn Rademaker, bedankt. Mindia, bedankt voor aanwezig zijn hier. Opium met AVO.nl is onze mailadres. Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere boekenrecessent Kees het Hartje en Jeroen Zelsta. Jeroen Zelsta die maakt samen met cabaretier Bert Visser een drive-in spektakel op de Afsluitdijk. U kunt erbij zijn eh, op de Afslaatdijk, maar ook hier volgende week... in het café van de Delamare, is dan open voor het publiek. U bent van harte welkom. En volgende week zondag zijn we er ook bij de uitreiking... van de Theater Oscars de Louis-Door en de Theodor... hier tegenover in de Stad Schouwburg. Tussen 9 en 10 in de avond. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. Eh, straks na het journaal van half 5 het Sportforum met Ronald Boot. En die vertelt nu zelf wat hij allemaal gaat doen. Ronald. Uh, dag Hans, uh, we gaan het hebben over het Nederlands elftal van gisteravond, over de ronde van Spanje, de US Open en natuurlijk over de plaatsen waar de Olympische Spelen in 2020 komen. En dat doen we met Marije Randewijk, Thierry Bostra en Mark van Hintum. Dat na het NOS journaal met Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1, het NOS journaal.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 En in Australië zijn er verkiezingen gewonnen door de conservatieve liberale partij. De nieuwe premier van het land wordt Tony Abbott. Premier Kevin Rudd heeft de nederlaag van de Labour-partij erkend. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Marco Volf. Met eh, op veel plaatsen bewolking, behalve in het westen. Daar schijnt af en toe nog eventjes de zon. Dat stelt ook niet zo al te veel voor. Bewolking zal de overhand hebben en er trekt ook wat regen over het land. Met name over de oostelijke helft stelt nog niet zo heel veel voor. En in de loop van de avond en nacht vooral zal die Nistel wat gaan activeren. eerst in het zuidoosten. Het koelt af naar 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan met een uitgestrekte regenzone te maken... die vooral het oosten van het land aandoet. En dat eh, gaat van Limburg eh, over de oostelijke provincies helemaal richting... Friesland uiteindelijk. Er kan echt veel regen vallen, plaatselijk meer dan 30 mm. Veel droger is het in het zuidwesten, met in Zeeland in de middag ook wat zon. Die drogere periode breiden zich in de middag langzaam wat uit naar het noorden en oosten. En dan zou het ook in delen van Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en misschien ook wel Noord-Holland droger moeten worden. Temperatuur in de regen morgen 16 graden, als de zon even schijnt in Zeeland misschien wel 19. De dagen daarna wisselvallig weer, met vooral dinsdag veel buien. De andere dagen een enkele bui eerst 17 graden, na dinsdag iets hogere temperaturen. Langs de lijnen, met Ronald Boot. Goedemiddag en welkom. We gaan straks uh, praten met de forumleden van vanmiddag. Marije Randewijk, Thierk Bostra en Mark van Hintem. Maar eerst de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje. Guy Olympus kijkt ernaar. Ja, het is bar en poos weer in de Vuelta. En dat betekent uh, dat er toch wel slachtoffers zijn gevallen in deze etappe. We hebben sowieso de opgave gekregen van Wout Poels van ja. Liewe-Westra. De Nederlanders allebei uit koers. Luis Leon Sanchez zat nog in een kopgroep van vijf man... die al vroeg in de etappe vandoor doorging. Samen met Steve Chanel, met Graham Brown. Een ploeggenoot trouwens van Belkin, Philippe Gilbert en Daniel Ratto. Danielle Ratto, die Italiaan. En uh, Luis Leon Sanchez is na een val in de afdaling van de Enval... De hoogste kol van vandaag is hij afgestapt. Had niks met die val te maken, maar hij zou onderkoeld zijn geweest. We hebben één koploper op dit moment. Daniele Ratto, 23 jaar oud uit Italië. Moncalieri komt hij vandaan. En als er niks geks gebeurt, gaat hij de etappe winnen. Want hij is al bezig met de slotklim. Heeft nog een kilometer of zes te klimmen. En de voorsprong op de nummer twee in de wedstrijd. Op Filippe is 6 minuten en 10 seconden. En verder achter nog eens een keer het peloton op een dikke 9 minuten. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En in het Sportforum vanmiddag Marije Randewijk, chef sport van de Volkskrant Jeroen Bostra. Captain van de Davis' Club, ploeg, jaren geleden dan. En Mark van Hintum, voetballer, technisch directeur en tegenwoordig analist bij de NOS. Nou, we beginnen zoals gebruikelijk met jullie moment van de week. Marije... Ik begin met uh, iets wat toch ook wel een beetje vooruitblikend is op komende week. Uh, is een interview wat uh, deze ochtend uh, in de standaard stond de Belgische krant... Uh, van de uh, hand van de collega, oud-journalist uh, Hans van der Weeg. Dat was eigenlijk zo'n ontroerend interview uh, dat hij had met Jacques Rogge... scheidend uh, IOC-voorzitter... Um, waar de man ineens uh, uh, de muur neergooide... En, en vertelde over hoe hij de afwas in de vaatwasmachine uh, deed... en uh, hoe, uh, hoe zenuwachtig hij was als hij de spelen moest openen. En dat hij dan op dat moment dacht... Uh, nou zou de hele wereld wel een pint gaan pakken uh, uit de ijskast... want wat ik hier te vertellen heb is toch niet zo interessant. Dat was zo'n ontroerend uh, interview... dat de man uh, kreeg ineens uh, kleur uh, uh, na twaalf jaar IOC-voorzitterschap. Mark, jouw moment... Ja, het moment van gisteren natuurlijk, de 2-2, die, die eigenlijk niemand verwacht had in, Nederland. in heel Nederland. Uh, vooraf had iedereen. Ik denk in, in Estland ook niet. En Estland... <laughs> nee, Estland waren ze ook zeer tevreden. Ja. Maar uh, uh, nou ja, als, je, als je alles analyseert tot nog toe uh, in de kwalificatiereeks, dan is dit natuurlijk een kleine domper. Maar het is ook geen nationale tragedie. We komen op beide zaken nog terug, uh, Tjerk. Ja, ik kijk eigenlijk ook alweer een beetje vooruit. Um, volgens mij morgen, als ik me niet vergis, kijk even jou aan... Gaat, wordt er beslist welke sport als laatste bij ja, de Olympische Spelen komt. Dan hebben we het volgens mij over worstelen, uh, honkbal, softball en uh, squash. Nou, kijk even wel naar uit. Ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ja, dus, ik, dus ik, je ziet dat wel zitten, dat worstelen. Nou nee, ik vraag me ook af, dat is zo'n sport als squash. Weet je? Dat is jarenlang in Nederland toch behoorlijk populair geweest. Volgens mij is het wat teruggevallen, maar ik vind het toch wel een intrigerende sport. Het, een, nou, het is niet als tennis, maar het staat een beetje... In. Je doet het ook met een record, laat maar zeggen. En het lijkt me wel interessant om zo'n zo sport ook bij een uh, Olympische speler te krijgen. En ik kan me ook voorstellen van de honkballers dat die... Ik ken Robert Eenhoorn uh, behoorlijk goed. Dat, dat die erg verborgen zijn over het feit dat het niet meer Olympisch is. Want als je kijkt in een land als Amerika, hoe groot die sport daar is... en hoeveel geld daarin omgaat. Dan praat je echt wel over een, over een hele grote sport. Hier is hij klein. Maar in zo'n groot land als Amerika is het heel erg groot. Ja, doping is een van de zaken die uh, het hongbal altijd uh, op, op de wip heeft gebracht uh, destijds. En uh, wat doping betreft zijn ze in Amerika met het honkbal natuurlijk nog niet uh, echt tot de top gestegen. Hè? Nou ja, weet je, dat nu, nu begin je over randzaken buiten de sport. En nee, ik begrijp maar wel die dat dat tegenwoordig, al ja, mee, ik begrijp dat tegenwoordig oh, bijna hoofdzaken zijn geworden. Alleen, uh, ja, ik kijk puur check naar de sport: van wat zou ik mooi vinden om weer op het Olympische uh, programma ja. te krijgen? Ik, ik ga hier niet gelijk een voorkruis spreken, maar ik kan me wel voorstellen. Dat en honkbal en squash, daar heb ik zelf wat het meeste mee. Dat, uh, dat lijkt me interessant om dat weer op het Olympische programma te krijgen. We gaan uh, over Olympisch en Roggen uh, gaan we nog veel verder praten. Maar we beginnen over het Nederlands elftal. Gisteravond uh, het dubbeltje op zijn kant uh, dat we nog gelijk speelden in Estland. Uh, in de extra schoot Robin van Persie vanaf 11 meter en de 2 -2 in de 2-2 En die laten gelijkmaken was opmerkelijk omdat Oranje ijzersterk aan de wedstrijd begon. En al na twee minuten op 1-0 stond. Arjen Robben was de maker en die baden ervan dat de wedstrijd zo uit de hand werd gegeven.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 Uh, Geamuseerd? Nee, nou, nee, niet echt natuurlijk. Uh, na zo'n dramatische wedstrijd. Uh, en, uh, ik, ik begreep er ook op een gegeven moment helemaal niets meer van. Ze, ze speelde die est eigenlijk uh, op een hoopje in 20 minuten en één goal. En uh, er blijft eigenlijk uh, schrikbarend weinig van over. Verdedigend inderdaad slecht, maar ik vond ook dat spelers als... Uh, uh, Robbe, uh, nou ja, Snijder, is natuurlijk veel besproken geweest, maar stonden ook niet echt om, uh, op om, uh, om het team bij de hand te nemen, om, om voluit te gaan voor winst of nou ja, ook naar die achterstand, al was het maar een gelijkspel. Het was eigenlijk puur toeval dat hij die 2-2 uh, die nog viel. Ja, verontrustend eigenlijk dat het na die 1-1... die uit het niets kwam, uh, Nederland eigenlijk niets meer liet zien. Nee, het was ook nog 2-1 En daarna heb ik ook geen stormloop gezien eigenlijk... op, uh, op het bedoel uh, van die esten... om die 2-2 nog, nog uit te willen, willen slepen eigenlijk. Het was meer, nou ja, toeval en ook niet echt... Uh, uh, uh, maar het was eigenlijk een gelukje dat die 2-2 nog viel... omdat het volgens mij in mijn ogen geen penalty was. Ja. Maar. Was je verbaasd, Mark? Ja, nee. Kijk, uh, als je kijkt naar um, de nationale competitie dan zie je daar ook dat heel veel spelers die nu uh, bij het Nederlands elftal in de verdediging staan gewoon elke week uh, zeer wisselend presteren en dat reflecteert zich nu in de wedstrijden uh, in het Nederlands elftal. Volgens mij is dat een logische, uh, logisch iets. Je ben niet verbaasd. Nee, denk? Nee, volgens mij slaat Mark Spijk op zijn kop. En hij is de voetbalkenner, dus ik ga hem niet zo snel tegen spreken. <laughs> dat maar verbaasd. ik denk ja. inderdaad dat het ook een gevolg is van het voetbal van nu. Weet je? Je, je kijkt natuurlijk naar het Nederlands er waar een hoop spelers in spelen die in de Nederlandse competitie spelen. Nou, we weten allemaal, af en toe, je hoort allemaal dat het, uh, het Nederlands voetbal op dit moment van een niet uh, erg hoog niveau is, misschien een Nederlandse competitie. Ja, dan is het in die zin ook niet zo heel erg verrassend. En daarbij komt dat ik, volgens mij is dat wel heel erg moeilijk aan voetbal... dat het niet altijd snel in een score uit te drukken is... dat je echt veel beter bent dan je tegenstander. Want een tegenstander kan die deur op slot gooien... en dan is het gewoon echt lastig voetbal. En dan kunnen wij met z'n allen wel vinden van... ja, we hebben toch veel betere spelers en dit en dat. Maar het is gewoon lastig spelen als je tegen een muur aan het voetballen bent. Je komt ja. er niet doorheen. Maar het eerste kwartier probeerden ze natuurlijk ook de deur op slot te gooien... toen, toen Sneed Nederland Ja, de maar dan heb je er over... doorheen. Ja, ja. Nou, tuurlijk, maar je hebt een aantal spelers uh, met individuele klassen... die gewoon echt beter zijn dan de tegenstander. maar ja uiteindelijk, ik, toevallig twee weken geleden Barcelona nog zien voetballen, omdat ik toevallig daar of niet toevallig was op vakantie, dus ik ging kijken. maar als je ziet, dat zijn allemaal voetballers die echt allemaal stuk voor stuk beter zijn dan de tegenstander. en dan wordt het spel zo'n hoger niveau en dat gaat zo veel sneller. en dan kan je tegenstander kapot spelen. maar dan heb je wel uiteindelijk praat je wel over individuele klassen. en dat is volgens mij wel aan de orde. Ja, hoe zit je als trainer uh, op de bank als je dat ziet? Het eerste kwartier speel je ze weg en daarna lukt er niets meer. Kan je dan, kan je dan iets doen? Nou ja, ik denk, denk nogmaals ik denk dat je dan bij de voetbalkender moet zijn. Maar het lijkt mij, een, in, een, in een sport als voetbal... waar je 22 mensen op het veld hebt en uiteindelijk wordt het speelveld heel klein... is het verrekte moeilijk om, om daar doorheen te komen. En dan is het heel makkelijk om vanaf, de, vanaf je bank voor de televisie te roepen... van ja, hoe kan dat nou? Dit is slecht, dat is slecht... Maar neem maar van mij aan, die gasten die willen dat echt wel... maar op een gegeven moment kom je er ook niet doorheen... en dan is het wel lastig voetbal En dan ben je wel afhankelijk van een Robben, van een, een Snijder... van een Van Persie, die dan die individuele bevlieging hebben om iets kapot te spelen. Maar die zijn ook weer afhankelijk van, uh, van de aanvoer. En met name daarin uh, stokt het. Omdat de, de, zeg maar het centrale duo van, uh, van het Nederlands elftal... gewoon niet bereid was om, uh, om echt op te bouwen. Als er ruimte lag om in te dribbelen, dan gebeurde dat niet. Uh, en dan krijg je dus dat het elftal op een gegeven moment stokt. Maar daarom werd de Vrij ook gewisseld volgens mij. Ja, ja precies. Ja, daarom ik, werd hij, omdat ja. hij ja, niet het vertrouwen had om, ja. uh, om dat te doen. Uh, en dat geeft Vergaal ook aan, zojuist in zijn analyse. Kijk, hij is natuurlijk afhankelijk van uh, hetgeen wat zich afspeelt... in de hoofden van de spelers. En dat is iets wat heel moeilijk uh, te beïnvloeden is... als jouw spelers uh, uh, die een paar keer uh, per maand ziet... Uh, In de nationale competitie uh, geen zelfvertrouwen hebben en uh, elke week op een donder krijgen. Maar er uh, waren toch nog volgens mij spelers die, uh, laten we zeggen, pakweg een half jaar geleden nog zo'n Martens indie uh, de Vrij, gezien werden als het uh, toekomstige centrale duo. Nou, ja. dat stond, dat was, dat was uh, doortastend, uh, stevig, sterk, koppend goed. Ja, dat is dan toch wel in een paar maanden tijd. Kan je dat dan wel helemaal uh, kwijtraken als speler? Dan vraag ik me dan toch ook af ja, wat er dan bij Feyenoord uh, uh, aan de hand is. Ja, maar ik denk dat dat een beetje in de volksaard zit van de Nederlanders. Wij zijn heel opport opportun. Ja, ja. Wij roepen heel snel dat iets dat, goed is. En uh, ja. we roepen ook heel snel dat iets slecht op. is. Dan is er dus nog hoop, begrijp ik. Er is nog hoop, ja. Is dat ook omdat om spelers tegenwoordig, uh, althans degene die nu in het Nederlands al spelen, heel jong zijn en nog niet die ervaring hebben om gewoon alles van je af te zetten en, en op de, de oude manier door te gaan? Ja, natuurlijk. Het is alles uh, staat of valt met ervaring. En die ervaring moet je opdoen. Het zijn allemaal processen waar het Nederlands zelf al uh, nu in zit. En je hebt natuurlijk uh, in de voorhoede uh, nou ja, uh, een hele hoop ervaring staan, een hele hoop kwaliteit. En achterin is het gewoon minder. En uh, dat betekent dat je uh, ja, ook tegen dit soort zaken aan kan lopen. Ja, je had het al over het centrale uh, verdedigingsduo, maar er waren meer zwakke schakels. Ja, daar waren zeker meer... L lens heb je bijvoorbeeld helemaal niet gezien. Nee, inderdaad. Terwijl die bijvoorbeeld, en dat is dan wel heel vreemd, fantastisch doet bij Dynamo Kiev. Hij is gekozen tot uh, player of the month daar. Mm -hmm. Nou ja, dat is toch knap als, uh, als je net uh, gekocht bent in zo'n land en het uh, fantastisch doet. Uh, maar goed, het, ja, nogmaals, het is heel moeilijk als, je, als het van achteruit niet loopt, in het Nederlands elftal, uh, om dan die individuele klasse voorin te laten zien. Ja, dat heb je gisteren ook wel gezien. Van, van Persie zat volgens mij best aardig in de wedstrijd. Hij had een paar aardige acties. Maar je zat met te wachten tot die bal bij, ja. uh, bij hem kwam, eigenlijk. Maar die, die kwam er gewoon nooit. Ja, dat klopt. En uh, ja, ik, ik weet niet wat er, wat er nog meer speelt uh, in het team. Ik kan me ook voorstellen uh, dat je bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de soap rondom Wesley Snijder. Waar dan gisteren van gezegd wordt dat hij uh, ja, ook niet, uh, niet goed speelde. Dat dat misschien ook wel een rol gaat spelen in het elftal. Wesley Snijder, je noemt hem al. Uh, hoe vond je hem? Ja, matig. Ja, maar hij was niet vet, hè? Maar ja, het was toch aandoenlijk. Er stond, stond een mooi verhaal vanmorgen in de Volkskrant daarover. Ja, maar het was toch aandoenlijk. Ik vond het echt aandoenlijk hoe, hoe, hoe jullie zijn best deden. Ja. En ik zat te wachten tot erna dat Van Gaal op zou springen van de bank. Ik had toch gezegd dat hij ja, dat hij op zou juichen als hij ja. je mol. Het is niet gelukt, geloof ik, als ik het goed geturfd heb. Maar uh, ja, hoe hij zich uh, toch helemaal het onbeschrompens gelopen heeft. En uh, toch als een klein, klein kind zich weer probeert te bewijzen bij de bondscoach. Ja het, ja. Is, het is, nou, ja, het is niet helemaal zoals het hoort volgens mij, maar het was wel aandoenlijk om te zien. Is dat wat druk wat je doet? Nou, druk... Weet je, ik zeg al, druk bepaal je uiteindelijk zelf. Het wordt, de, de buitenwereld gaat hoop verwachten... maar je, het gaat om hoe je zelf daarmee omgaat. En ik denk dat Snijder wel door de wol geverfd is... om met dat soort dingen om te gaan. Lijkt mij een van de spelers met de meeste ervaring... en die hoef je, daar heb je volgens mij niet zo heel veel, heel veel meer te vertellen. Maar ja, je, wat je zegt... is aandoenlijk om te zien hoe, hoe graag die wil. Maar uiteindelijk is, is, zijn dit... zo'n WK is voor hem natuurlijk... Het enige, nou enige misschien niet... maar wel het ultieme doel waar hij nog echt goed wil zijn. Hij heeft, hij heeft natuurlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. En dit is het enige doel nog. Waarvan je zegt, van, nou daar ga ik echt voor. En in die zin heeft Van Gaal wel gelijk. Misschien heeft hij hem wel, kunnen wij om lachen... maar misschien heeft hij hem toch wel op een of andere manier geprikkeld. Want hij heeft hem toch niet uitgenodigd een aantal keren. Aanvoerdersband afgenomen. Hij heeft gewoon wel een statement gemaakt van... luister, je bent er alleen bij als je echt super fit bent. En dat, dat geldt voor iedereen. En hij vond kennelijk niet dat dat snijden dat was. Ja is, dat overgekomen? ja, is dat overgekomen? Nou, ik vond, ik vond het wel uh, inderdaad. Ik vind het ook allemaal een beetje aandoenlijk. Want ik heb het, uh, uh, het interview gelezen een paar weken geleden. Waarin Wesley Snyder zegt: van, Nou, ik heb niemand nodig om mij uh, te triggeren. Maar uh, een week geleden, na dat uh, verzoenende ja. gesprek, zei hij weer: van, Nou, Fogale heeft me wel getriggerd. Slim hè? Maar ja, inderdaad, het gaat maar om één ding. En dat is uh, aanwezig zijn in Rio. En uh, wat er werkelijk omgaat in, uh, in het hoofd van die speler. Uh, ik denk dat het zoiets is van, nou, uh, zoek er maar lekker uit. Ja, want uh, aanwezig zijn in Rio. Je gelooft wel dat Nederland gewoon Rio ja, haalt. Ja, natuurlijk. Uh, dit gelijkst nee. doet. die, <laughs> de, die de de de heeft geen nee. consequenties. Nee. Nee. <laughs> Goed, uh, we gaan het zo hebben over de Vuelta. Maar laten we eerst even luisteren naar Gio. Wat die te vertellen heeft over de Vuelta. Wie is er afgestapt, uh, Gio? Uh, Ivan Basso is afgestapt. Ook al onder koeling. Het is bar en boos daar in de Pyreneeën. bovenop de top, uh, waar ze zo meteen gaan aankomen... Dat is dan die Collada della Gallina op 1550 meter. Daar is het 14 graden. Maar op de top van de eerste klim die ze hebben gehad, die Port d'Anvera was het 5,5 graad. Niet warmer, het regent, het is mistig. We hebben één koploper, dat is die Italiaan, dat is Daniele Ratto, 23 jaar, oud pas en hij gaat toch echt op weg naar een hele mooie overwinning. Want hij rijdt eigenlijk een beetje in een kleurloze Vuelta. staat uh... Niet eens in de top 100 in het algemeen klassement. Beste klassering was ergens in de vijfde etappe toen hij een negende plaats haalde. Maar dit wordt een hele mooie. En daarachter is het gevecht ontbrand om de rode trui. Het gevecht tussen Vincenzo Nibali, de leider in het klassement. De man in de rode trui. En Christopher Horner, de man in de bolletjes trui. Die blauwe trui, of die witte trui met die blauwe bollen. En Horner probeerde zojuist Nibali te lossen. Maar dat lukt hem niet. Sanchez, of wat zeg ik, Sanchez Valverde. Die rijdt ook op enige achterstand. Want die moest lossen in de ene na laatste klim. Kwam er in de afdaling niet bij. En die rijdt nu toch op een seconde of dertig zo'n beetje achter die twee koplopers. Die dus inmiddels ook alle andere concurrenten hebben gelost. Rodriguez is eraf. Samuel Sanchez ging eraf. Pozzo Vivo ging eraf. De een na de ander is eraf gegaan. We hebben ook geen nummer twee in het klassement meer in de kopgroep. Of in de achtervolgende groep. Nicholas Roach. Val verder dus op achterstand. Nou, dan weten we dat Basso de nummer zeven in het klassement ook eruit is. En dat betekent gewoon dat het echt beltjes dag is in deze Vuelta. Nog een dikke kilometer voor de koploper voor Ratto. Die gaat een hele mooie overwinning oprapen. En de twee belangrijkste concurrenten in het algemeen klassement. Nibali en Chris Horne. Die zitten bij elkaar in de achtervolging. Maar die komen er niet meer bij. Gio noemde al Nibali en Chris Horner en de Nederlanders spelen voorlopig daar een bijrol, uh, voor zover ze nog rijden. Langest dan, een van de helden uit de Tour, heeft de strijd zelfs moeten staken. Hij deed het deels uit voorzorg, zodat zijn deelname aan de wereldkampioenschappen niet in gevaar komt. De wereldkampioenschappen waren wij spreken meer in gevaar geweest als ik uh, nog tien dagen had doorgeharkt met een anderhalf been. Waardoor ik mijn rug en mijn nek en uh, alles helemaal scheef trok. Dat was niet aan te raden geweest om met anderhalf been door de Pyreneeën en, uh, en daar uh, de angli op te fietsen. Dus wat dat betreft ja, zie ik het nu de WK vrij zonnig in. Ik heb nu gewoon langer tijd om te herstellen naar het WK toe. En ook weer langer tijd om gewoon goed te trainen. En dat zei uh, Laurens ten Dam. Dus uh, volg jij de Vuelta, uh, Mark? Nee, totaal niet. Helemaal niet. Nee, nee ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben mijn interesse in weerrennen eigenlijk compleet verloren. Door? Door, uh, ja, door al het drama rondom uh, de dopingschandalen de laatste jaren. En, uh, misschien uh, ben ik wel te streed daarin, maar ik vind dat een sportklier moet zijn. En ik vind het verschrikkelijk als, uh, als uh, mensen uh, gebruik maken van, van doping en daarmee bijvoorbeeld hun lichaam kunnen verwoesten. Jij volgt hem wel mee. Ja, ja. beroepshalve natuurlijk ook ja. vooral. Ja, nou ja het, het is een beetje een ronde die zich uh, op de achtergrond... Uh, ja, in, in de loot eigenlijk afspeelt uh, voor ons... maar ook voor heel veel andere... Volgers denk ik uh, weinig Nederlands succes. Ja, behalve dan natuurlijk gisteren schitterende overwinning voor, uh, voor Argos weer. Die toch uh, nou ja, een pracht, prachtig jaar hebben met uh, overwinningen uh -huh. in alle grote rondes. De enige ploeg die dat uh, voor elkaar heeft gekregen, is uh, Omega Pharma Quickstep. En uh, volgens mij is de Rauwbank één keer in de geschiedenis gelukt om dat uh, voor elkaar te boksen. Dus dat is een uh, prachtig succes. Maar ja, voor de rest uh, je ja, volgt hem, maar het doet je niet nee, veel. Nee, weinig. Ja, de, Horner, Nibali, ja, dat zal ons om het even zijn natuurlijk... wie dat verder, uh, wie dat verder wint. Ja, check. Slechte gast heb je aan tafel. Dat ja, ja, ja, ja, ja, niet. Nee, ja. nee, dat kan toch. Ja. ja, goed. Nee, dat kan zeker. Nou, ik, ik, ik vind het een uh, fascinerende sport. Ik ben het helemaal met Mark eens. Maar ik vind het wel bijzonder om dan weer te zien... Van hoe ongelooflijk populair zo'n Tour de France dan weer is. Weet je? Dan denk ik, van, volgens mij willen wij als volk... iedereen wil gewoon eigenlijk... Ja, toch een soort van bedonderd worden. Ja, het, maakt, het, maakt, het, het maakt ons eigenlijk niet uit dat we bedonderd worden. Want eigenlijk, we horen nu een winnaar en misschien horen we over twee jaar dat dat de winnaar niet was. Weet je? Maar dat is natuurlijk wel triest voor, de, nou ja, voor degene die nu wellicht de sport wel schoon beoefenen. Maar ja, het gaat natuurlijk heel veel, heel veel jaren duren en, uh, voordat die sport überhaupt weer een goed imago misschien kan krijgen. Uh, dus ik kijk er ook zo naar, maar ik, tegelijkertijd heb ik er ook wel weer, als ik het zie, ik heb wel eens dat ik voor de tv zit en dan vooral het, het laatste stuk van zo'n etappe en als een zware etappe is, dan vind ik het wel weer, wat ze ook allemaal gebruiken, dan, je ziet gewoon die gasten lijden, dat ze afzien en dat ze kapot gaan en, en dat vind ik wel geweldig om te zien, weet je, het is in, in gewoon in helemaal, helemaal in die verzuring ja, zitten, ja. zitten en dan toch gewoon zo'n etappe eruit slepen, dat, dat, dat vind ik wel Blijf wat dat betreft natuurlijk topsport. Het ja, probleem van, van deze ronde is natuurlijk ook dat iedereen het maar heeft over dat WK. Hè. Gilbert ja, wil ja, winnen dat is altijd en dat die een het goed nadeel bij deze rijden. Dus ja. Iedereen er rijdt een week mee of anderhalve week mee. Ze hebben eigenlijk altijd iets, iets anders in hun achterhoofd als ze aan die grote ronde beginnen. Ja, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk ik, voor het uh, voor eindklassement of voor de spanning in zo'n uh, zo uh, ronde. Ik ben wel heel erg benieuwd. Want iedere sport heeft natuurlijk zo'n eigen cultuur. Maar ik ben wel benieuwd naar vanavond, hè, naar die uh, documentaire. Uh, dat, dat, dat lijkt me echt wel boeiend Je bedoelt te zien, Kees, uh, ja, ja, Kees heeft, wat die wat hij gemaakt heeft de de met de Belkloeg. Ja. Bel uh, Want die heeft er echt in gezeten, ja. in die auto meegedraaid... Ja. En, uh, en gewoon echt in die Tour gezeten. Dus niet zoals wij het uh, voor de televisie zien. Maar... Ja. maar wat hoop je dat eruit komt dan? Nou, ga, ik hoef niks te hopen. maar dat, Ik denk dat je dingen ziet die wij echt niet weten. Gewoon cultuur van zo'n sport. Weet je, ja, ik, ik zie niet iets te hopen eigenlijk. Ik vind dat interessant van wat, wat weet ik nog niet en wat krijg ik toch te zien. Ja, maar de sport op zich is natuurlijk geweldig. Het is een hele pure sport. Ik, ik, precies, en ik begrijp de heroïek van het op een berg ja. klimmen en, en uh -huh. het snelste bij de eindstreep zijn. Want ja. dat is het competitieve wat uh, in, in elke sportman zit. Dus dat vind ja. ik geweldig. Ja. Alleen, uh, ja, ik, ik, ik, ik vind het uh, oprecht jammer dat, uh, dat mensen ook stelling nemen en zeggen van ja, het maakt eigenlijk niet uit uh, dat ze gebruiken. Want uh, uiteindelijk komt de sterkste toch over de streep. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Sport is zo niet bedoeld. Sport is bedoeld om het puur te beoefenen. En, uh, maar goed, dat vinden we allemaal. En dat vinden ook die mensen die wel gebruiken. Ja. Dus, ja. Laten, we even ja. <laughs> laten we even luisteren naar Gio. Hoe, hoe staat het ermee nu? laatste 300 meter voor die koploper voor Danielle Ratto. Nog nooit iets groots gewonnen, wel twee koersjes in zijn leven gewonnen. Lang geleden alweer, 2008 en 2010. En in 2008 was hij de winnaar van de kleine ronde van Lombardije. Maar ja, zet dat maar eens af tegen een overwinning in een etappe in de Vuelta... waarin hij al na drie kilometer samen met Chanel, met Sanchez, met Brown... en met Gilbert de is gegaan over die kols. Vier kols in totaal in de Pyreneeën. En hier komt hij dan boven. Hij staat bijna stil, maar hij weet... ...dat hij de winnaar is van deze etappe. En je ziet al een enorme brede grijns op zijn gezicht. De handjes bovenop het stuur. Ja, hij moet door blijven trappen. Want het is daar nog steeds wel stijl, hoor. Tegen de 12, 13 procent. Die laatste honderden meters van die etappe. Jules Baer, trouwens, een van de eerdere medekoplopers van deze ratto... ...is inmiddels ingelopen door de twee achtervolgers. Betekent dat er nog twee man hier achter die ratto aanrijden. En die komen er dus niet bij. Nibali is dat en Christopher Horner. En hier komt Komt hij over de streep inderdaad, trots op de overwinning die hij geboekt heeft in deze etappe in de Vuelta. En bijna onmenselijk zware omstandigheden, want het is echt verschrikkelijk slecht weer. En om maar even bij het voetballen te blijven, Onda Andorra uit, altijd lastig. <laughs> ja, um, we hadden het net over de, de Vuelta... Uh... En jij begon ik, meteen over de Tour. Uh, ja, de Tour is het uh, evenement van het jaar. zeker ja. Niet alleen voor wielrennen, maar voor uh, de sport in het algemeen. Hoe, hoe komt het dat die andere rondes dat nooit hebben gekregen? Ja, dat ligt ook aan het tijdstip waar, waarop de, de Tour natuurlijk gereden wordt. De midden in de zomer, uh, de plaatjes die worden gespreid. Ja, dat is historisch ook zo gegroeid. Dus dat, dat, krijg je, dat draai je ook niet meer terug. Hoe je het ook, of je nou de Vuelta in mei gaat zetten... en de Giro in augustus, of, dat maakt allemaal niet uit. Dat is zoals het is. En het wordt ook zo in stand gehouden natuurlijk door renners... en ook door de commercie. Dat, dat is ook, daar, daar, daar tornt ook niemand aan. Maar door dit, uh, dit moment te nemen... zo vlak voor uh, de wereldkampioenschappen... wordt het nooit wat? Nou ja, in Spanje vinden ze het waarschijnlijk prachtige ronden. Dat, dat, dat staat buiten kijf. Dat, dat, ik denk dat het vooral in Nederland en in, Nederland, in, in België misschien uh, wat minder uh, beleefd wordt. Maar ik neem aan dat ze in Spanje prachtige ronden vinden en het allemaal prima is zo. Maar Want het is natuurlijk door heel door veel Spanjaarden. Rodriguez van werden. alles doet mee, alles, uh, alles wil winnen. Dus ja, het enige die ontbreekt natuurlijk is Contador. Dat is niet ja. onbelangrijk. En Chris Horner doet mee. Ja, op leeftijd. Hoe kan dat? Een 42-jarige die ja. dan plotseling ja de top krijgt. Uh, hoe, kan ja, ik ja, Mark, ja, Mark. hoe kan dat? Ik zeg ja, niks. Maar hoe kan dat? Ja, ja. Nou, ik, wil twee, ik, zal, ik zal het kort houden. Ik, vind, ik word er altijd zenuwachtig van als een 42-jarige zonder contract tot uh, zulke prestaties komt. En daar hou ik het maar bij. Oh, want, ja, ik, bedoel, je weet, je, je, ik weet het niet, maar ik, nou ja, ik vind het altijd wel. Denk ik, ja, dat, ik, ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Ja, ja. Ja? Heb jij een antwoord? Op, hoe kan dat? Want je stelt Vraagt hij: ja. nou, nee, Het is wel een sport bij uitstek... die lijkt mij op latere leeftijd nog, nog goed kan doen. Uh, dat geloof ik wel. Maar uh, ja, goed. Ik, ik, je had het net over de Tour de France. Dat is natuurlijk het populairste. Maar ook qua niveau volgens mij. Want daar doen echt alle grote renners aan mee. Weet je? En, en uh, dat wordt ook uitgedragen. Zo een, een, een uh, vroem die, uh, die daar wint. Uiteindelijk gaat het daarom. En niet om de Vuelta. Tenminste, ja. als ja, je zeggen, he? Het is makkelijker. Het is natuurlijk in, in principe zou je makkelijker het klassement, een goed klassement kunnen rijden. hoewel het dan dat de concurrentie en niet in, en niet minder in de, zwaar de, is. Ja. Zeker. Dat, ja. Dus in die zin, ik denk dat het, dat het verrassender was geweest... als hij in de Tour eh, ja, zo zeker. lang goed zeker. vol had gehouden. Ja. Ja. Um, toch, wat je al zegt, in deze ronde kan je behoorlijk mee als, als je tot het laatste kan. Heeft, heeft de Nederlandse ploeg te veel gegeven in de Tour? En is het daardoor op? Met, ik denk dat het vooral een mentaal, uh, mentaal spel is geweest. Want je, je moet je weer helemaal opladen. Je moet weer elk moment van de dag uh, bij de pinken zijn. Je kan geen momenten uh, laten gaan. Je ziet eigenlijk iedereen er nu uit, uh, uit uh, val ook. Hè. Val verder valt het. Tussenuit. Rodriguez is toch ook niet echt uh, de, in de vorm die hij die in, in de Tour had. En dat is dan ook wel weer geruststellend... dat al die renners die dan eigenlijk in de Tour uh, op hun top waren... nu moeite hebben met aanhaken. Nibali was er niet hè, in, in de Tour. Hij heeft wel de Ronde van Italië uh, gereden gewonnen. Die zie je nu weer uh, boven hierin uitsteken. We kunnen even naar Gio om te horen wie er nog allemaal binnenkomen... in de stromende regen. 3,5 minuut na de finish van Ratto, De winnaar dus van deze etappe komen Horner en Nibali bijna zij aan zij over de finish. Horner heeft blijkbaar op zijn 42-jarige leeftijd, bijna 42-jarige leeftijd, de benen niet om Nibali te bedreigen. Nibali wordt hier als het goed is gewoon tweede, dan wordt Horner derde. Verandert er weinig in het algemeen klassement. Nibali lost Horner zelfs in die laatste paar meters. Hij blijft dus onbedreigd aan de leiding in de Vuelta einde van dit halve uur van het Forum, maar we zijn terug naar het NOS-journaal van 5 uur. Tot zo. Okay. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy en well, wij waren het hè, doodsbang. Hier, ketting. Het mooiste. En wat deed je daar? Ik was ja. de zanger. <laughs> Dat komt niet goed. Het beste. Maar hoe ontspannend de muziek voor pap ook is? Er zijn altijd zorgen. Straks vanaf kwart over zes. De 22 e uitreiking van de prijs voor jong radiotalent uit Nederland en Vlaanderen. Nederland gaat uit zijn dak. De finale van de NTR Radioprijs 2013. Als ik maar een hoor, geluid dan kom ik alleen in. Straks om kwart over zes op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Do we have a deal?